Goedenavond, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Europa staat dit weekend waarschijnlijk vast met vakantiegangers. De ANWB denkt dat het de zwartste zwarte zaterdag ooit kan worden. Megafiles dus, vooral in Frankrijk. Het komt omdat veel Fransen augustus echt als dé vakantiemaand beschouwen. Dus ze vertrekken massaal op zaterdag. Wij raden dan ook aan om niet te vroeg te vertrekken vanuit Nederland... anders rij je precies tegelijk op met al die Fransen vanuit Parijs. De langste files worden verwacht in Zuid-Frankrijk en rondom... de. Alpen. Steeds meer bedrijven bieden medewerkers die van geslacht willen veranderen betaalde vrije dagen aan. Deze week maakte het bedrijf achter Albert Heijn bekend dat alle 130.000 vaste medewerkers zo'n verlof kunnen krijgen. Andere grote bedrijven zoals IKEA en Philips hadden al zo'n regeling. Er is een gevangene ontsnapt. De man werd met een busje van justitie vervoerd van de ene naar de andere gevangenis. En in de buurt van Vught wist hij weg te komen. Met wagens en een helikopter is er naar hem gezocht, maar nog zonder succes. De politie zegt dat het inmiddels zoeken is naar een speld in een hooiberg. En de harde ker van Ajax en Wesley Sneijder zijn weer vrienden. Er gaan verhalen rond dat Snyder naar de club zou komen als onderdeel van de technische staf. Een maand geleden schreef de f side daarover, als Snyder komt, dan is het oorlog. Heeft het alle allemaal te maken met dit filmpje dat de voetballer ooit postte. Oh, ja, ja jongens, kijk! 2-0-1 gepasseerd richting Amsterdam. Dan zie ik het oude graag zien, de twee en mijn hij zong het live lied van Utrecht, terwijl hij langs Amsterdam reed. De supporters en Snijder hebben daar vanmiddag over gepraat... en de voetballer heeft zijn excuses aangeboden. En daarmee is alles weer oké. Okay. Het weer nog, er trekken de hele avond buien over, met soms ook onweer. Vannacht blijft het regenen en kolt het af naar een graad of 15. Morgen begint ook weer met buien. Smiddag spreekt de zon door en wordt het maximaal 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Uw presentatoren vanavond zijn Piet Rosel en Pim Groof. En we gaan op bezoek bij Ton Scherberschil, bekend van onder andere Kayak. Als eerste draaien we de eerste single van Kayak, het nummer Lyrics uit 1973.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 En uh, ja, van het een kwam het ander. En op een gegeven moment uh, wou ik van de middelbare school af. En toen zei mijn mijn ouders zeiden ze, dan, ja, uh, allemaal leuk en aardig, maar je moet al een soort van opleiding gaan volgen. Ik was 16, hè, dus ik uh, ja, ja. een soort van opleiding gaan volgen, 17. Oh. Ja, ja. Dus ik zei, nou ja, ik speelde basgitaar in een bandje. Dacht ik dacht, weet je wat, ik ga contrabas doen. Nou speelde ik al klassiek piano, ik had, ik had, ik had pianoles. Oh, oké, okay. ja. Niet fanatiek, maar ik had het wel. Ja. En um, ja, toen heb ik uh, toelatingsexamen dus gedaan op dat uh, muziekliceum. En uh, ja, we waren eigenlijk, uh, we hadden ja. eigenlijk... Uh, en dat, dat geldt ook voor Pim Koopman in dit geval. Want mm -hmm. die zat ook, die zat wel uh, op, een, op een andere school. Maar ook uh, ongeveer uh, drie HAVO niveau, zeg maar, vier HAVO geprobeerd. Ja, ja, ja. En uh, ook die ging uh, voortijdig af. Okay. En uh, we hadden dus de opleiding niet om, eh, om, uh, om in het muzieklyceum terecht te kunnen komen. We, hadden, we moesten gewoon... Paar klassen meer hebben. <laughs> ja. Maar goed, we waren dermate getalenteerd, bleek dat we mochten. Oké, okay, ja. Yeah. Dus, uh, uh, nou ja, en op diezelfde uh, school, muziekliceum, uh, gaf de vader van Pim les. Uh, oh. Die uh, werkte ook net als mijn vader bij de omroep. Mijn vader werkte bij de Wereldomroep. Oké. Okay. En Pim's vader werkte bij het Radio Philharmonisch Orkest als slagwerker. En dus die gaf slagwerk oh. op het muziekliceum. Oké. Okay. En daar heeft hij Pim en Max les ja. gegeven.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 uh, nog een drummer. Een Rond van de Werf. Ja, je hebt verder nooit meer iets in de muziek gedaan. Nee. Maar, uh, Giel van Praag wel, die is toch bij Veronica terechtgekomen? Ja, nou, ja zijn ja, vader die. was natuurlijk Max van Praag. De, de, oh, nou. Ja. Destijds um, ja. de Max van Praag met uh, zilverdraden tussen het goud. <laughs> en uh, zo nog wat ja, uh, ja, tuurlijk, uh, ja. onsterfelijke melodieën. En die had een platenketen okay. uh, in Utrecht. Ah, ja. Die had iets van vier of vijf uh, platenzaken platen. in Utrecht. Ja, dat kan ook.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 ja het was een mooie tijd natuurlijk wat je zegt uh, ook een van je influerende Beatles hè die kon, ja die waren natuurlijk ook al een tijdje bezig ja dat was wel zeg maar ik heb uh, uh, als je het over popmuziek hebt ja? was dat wel het eerste belangrijke wat, uh, wat voorbij kwam dan word je echt door uh, ja denk je, ja zeker. nou dat wil ik gaan doen ja ja, ja. Hm? ja die, die eerste singeltjes van hun en she loves you and, uh,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 Die band zeg maar, waar ik eerst speelde. Met Pim speelde ik bas. En vanuit daar ben ik dan Contrabas gaan studeren. Om van, van die school af te komen. Maar dat, daar speelden we Jimi Hendrix uh, repertoire. Uh, ja, repertoire nou, dus ja, ja, met ook ook zo verleden, ja. Met z'n drieën. En, uh, in uh, Een In Bangladesh was Bangladesh. dat ja, ja. inderdaad. Ja. Ja, en dat, ja. dat, dat repeteerden we in het schuurtje achter bij Pim. Ja? En uh, Zijn moeder, dat was één keer, één keer in de week op zaterdagmiddag. En uh, ten, uh, de buurt vond dat niet leuk. En uh, Pim zijn moeder trouwens ook niet. Die zei altijd van, uh, jullie hebben twee, uh, twee geluidsniveaus. Hard en keihard. Ja, <laughs> dus, ja, ja. ja, Heel grappig. Maar goed, het mocht altijd wel. En ja, het uh, ja. Uh, uh, ja, is goed. Ja. Dus dat was dan de eerste band, Bolledass. En daarna ja. zijn we met High uh, Tide Formation begonnen. Met ja. Giel van Praag. Dat was meer, meer of meer een schoolband. We zaten allemaal op de gemeentelijke uh, uh, scholengemeenschap yeah. hier in Hilversum voor HAVO. Ja, toen in 72, toen hadden we genoeg uh, demo's en liedjes bij elkaar. Toen, ja. toen zijn we, nou misschien dat dat zelfs iets eerder was. Toen hebben wij Hans van Hemert uh, oh, yeah. wat demo's opgenomen. Yeah. En, uh, maar ja, Hans van Hemert die wilde dat we nummers van hem gingen doen. Ja, ja dat ja. zagen wij niet zitten. Dat, maar, ja, heel eigenwijs.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 Nou voor ook inderdaad was ja een dat is ongeveer de vraag die je die je niet had mogen stellen nou wel weer <laughs> hoe je er toe, toe gekomen bent. ja ja, ja nee, ik, ik maak een beetje ja. onzin maar wim um, ja, ik eruit hoor dus <laughs> ja je, je laat alles maar staan ik vind het <laughs> prima nee ik eh, dat, dat ging onbewust We waren ja? natuurlijk wel aan het luisteren naar andere popmuziek en en heel veel naar yes geluisterd onder andere Het ja? was natuurlijk een grote band in die periode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 of, of mis ik nu namen? Uh, nou, misschien meer instrumentaal. Maar Finch uh, was toch goed een ja. in die richting, hoor. Ja, maar oké. Okay. Dan heb je er eentje en dat is een ja. instrumentaal. Maar ja, nou ja, ja waren Super Sister toch... was natuurlijk... Dat was niet echt, nee. echt uh, de, de symfonische rock wat je dan zegt. Maar, ja. Of de ja. Maar het was toch wel iets experimenteler dan ja. de gemiddelde pop. Uh, ja, die, zeker. Zeg maar. zeker ja. Ja. En, maar ze gingen op een gegeven moment stel, uh, wat meer de jazzkant op. Ja. En dat heeft ja. als nooit gelegen. Avant-garde jazz. Ja, precies. Dat was niks voor ons. Ook het. wel uniek, maar jullie zitten toch. Uh, ja, dat was meer richting soft machine. Wat wij ook wel luisteren hoor. Oh, ja. Maar wij software, waren meer geïnteresseerd in liedjes. Ja. Altijd ja, geweest. The Canterbury. En, uh, uh, en zelfs al werden de liedjes wat langer, zeg maar. Uh, ja. uh, dan, dan nog bleven het in essentie liedjes.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 In die tijd. Nou, ja, Focus vergeten we bijna. Hè? Ja, oké. Okay, maar niet zo vocaal. Ja, ja, nee, niet zo vocaal. Nee, maar we, zijn we natuurlijk altijd volkaal, ja. Ja. hadden natuurlijk ja. altijd Focus nog. Het is goed om die het wel ja. te noemen. Ja. Ja. Maar goed, waar die hun inspiratie vandaan haalden. Ik noemde net die mensen die we net hadden. Uh, dat is niet uh, zeg maar een heel directe voorganger van Focus. Focus zit weer. Nee, wij zijn natuurlijk ander... altijd veel vokaler gericht geweest. Ja. Ja. Altijd in de vorm van liedjes.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 ja, dus, maar bij Focus natuurlijk was heel belangrijk de gitaar. Ja, want ze hadden maar, ja. natuurlijk in wezen geen zanger. Nee. Nee, het was nee. instrumentaal. En Beetje af je toe dan... dan <laughs> ja. uh, ja, Thijs is de microfoon en, ja. en de fluit natuurlijk. Hè. Ja, zeker. Maar alles moest ja. via de, de twee lead instrumenten gebracht worden. Ja. Ja. Ja. En bij ons was dat altijd de Ja. ja. En, uh, dus dat is een wezenlijk verschil. Maar er we zitten wel degelijk... Uh, uh, uh,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 Her. Because she loves you, and you know that can't be bad She loves you, and you know you should be glad Ooh. She loves you, yeah, yeah, yeah She loves you, yeah, yeah, yeah With a love like that, you know you should be glad hoe heb je het componeren geleerd? Niet, dat heb ik niet geleerd. Nee, gewoon gedaan. Eh. Ja, ja. ja, en dat moet je ook leren. Ik bedoel, dat ja, is ervaren. Je moet het veel doen. Dat je moet het je veel doen. En ja. in het begin is het echt niet allemaal geweldig. En althans, en, uh, dat vind ik dan zelf. Uh, wat het, het leuke daarvan is, is de spontaniteit, want je denkt dat je alles kan. <laughs> Als je 20, 21 bent, ja, dan, ja, ja, dan, dan ja. ben je jezelf ontzettend aan het verrassen met alles wat je, wat je ontdekt. Een soort kind, uh, kind in het geldverdelen bent, een soort kind in een, in een speelgoedwinkel. Dat heb je niet meer.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 die, die overtuigend. Marketing? Je, je ja. moet eigenlijk een liedje zingen alsof je het zelf geschreven hebt. Ja, ja, dat is en en in, in ons geval ja. is dat best lastig, want er zit veel tekst bij. Dus ja. je, moet het, je moet ook.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 Dat is een heel raar iets. Ja, en dat is, uh... ja beter is natuurlijk subjectief. Hè? Dat is altijd. Goed, altijd ja, nee, ja, nog goed beter ja, ja. Zangtechnisch beter. ja, technisch beter. Ik weet uh, wat je bedoelt, uh, ja. Ja, ja. En, uh, maar dat is eigenlijk een, een, een zoektocht die ik uh, vanaf het begin van mijn uh, loopbaan tot ja. Ja. op heden uh, heb. En nu het nummer, de kist van Judy Stilt. Wat voor Ton heel belangrijk was voor zijn manier van songrijten en het schrijven van teksten en de melodie. away Er zijn best wel veel uh, wisselingen geweest binnen K ja. hè? Ja, ja. Hoe ja, komt dat? Uh, ja, nou ja, uh, dat is per persoon weer anders. Oké. Okay. Uh, uh, we ja. hebben natuurlijk ja. veel, veel, uh, op, op een gegeven moment ook wel zeven man in de band gehad. Ja? Ja. Ja. Die hou je geen twintig jaar bij elkaar. Nee.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 Uh, zij hebben in de studio precies voor ogen wat voor beeld ze willen hebben. En er komt drummer 1, die is het net niet. Er komt drummer 2. En op een gegeven moment, dat uh, is ook letterlijk zo gegaan met alle sessiemuzikanten. Uh, ja, muzikanten. Studio totdat het ja. Totdat het puzzeltje in elkaar past. Omdat zij dan uh, van tevoren, dat is natuurlijk uh, misschien het andere uitzond van het creatieve proces. wat jij zegt, er moeten gaandeweg ook dingen gebeuren. En uh, je moet ja, ontdekken ja. hoe het klinkt. Maar heb jij wel eens gehad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 En dat had weer een bepaald onverwacht effect. Dus wij lieten ons ja, ook ja. weer verrassen. Ja, ja. Snap je wel? Dus dat was niet, nee. uh, uh, niet vooruit bedacht van ja. we gaan dat nu eens een keer met zo'n kopstem doen. Ja, eigenlijk ja. was het, ja, het was al opgenomen. En shit, ja. Ja, hij haalt het eigenlijk niet. <laughs> nou, dan maar met je kopstem. Oké, okay, nou dat klinkt eigenlijk ja. ook wel leuk. Ja. Dus zo, dat soort dingen. Hij uh, ja, heeft wel een heel ja. specifiek stemgeluid. Noord ja, met zijn gewone stem ook wel ja. absoluut. Ja. Ja. Maar, uh, maar ik vind alle zangers van hebben wel een specifiek geluid hebben hoor.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 Ja, dat zeggen ze altijd. De, de muziek die tijdens je puberteit hoort, ja. Dat is eigenlijk de muziek die je het mooiste vindt. Ja, ja nee, maar dat snap ik helemaal. Ja, ik heb dat ja. zelf ook. Ja. He, uh, ik hoef ook niet allemaal door andere zangeressen te horen. Maar ja, ik zit in de situatie. Ik heb een band. En we bestaan al 48 jaar. Min 18 jaar moet ik eerlijk erbij zeggen. Ja, ja, ja. Maar, uh, ja, ja. Ja. maar uh, ja. Ja, dat is waar. Ja. Maar ik vind je wel heel enthousiast. Klinken ik vind erg leuk over die... Uh, je hebben een mooie tijd gehad met kajak en volgens mij hè? Uh, hoge, hoge, hoge pieken, diepe dalen, ja, absoluut. Pieken ja. en dalen, absoluut. Ja, ja. ja. ja want volgens mij uh, redelijk goed verkocht, hadden het album wel, maar ja heel, ja, heel goed verkocht en ja. ook heel veel kwijtgeraakt door, door corrupte managers en zo. Ook nog ja, Ja, natuurlijk. Ja, welke band niet, ja, zeker in Brent, geloof ik wel. Ja, ja. nou ja, wij, ja. kijk, dan kom ik weer op het begin dat we onbe onbevangen waren en jong, we waren dus.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 Ja, dus het, het is financieel aan het eind van de jaren 70, ja. begin jaren 80, was het één grote ramp bij ons. Ja. Ja, dus uh, ja. het is dat Irene en ik schreven, ja. maar de rest heeft er niets aan overgehouden aan die ja. band: helemaal ja. niks. Ja, dat is wel een soort patroon bij veel bands. Ja, je, natuurlijk. je hebt dan een periode zo turbulent. Ja. Um, artistiek heel succesvol. Ja, hoeveel je, bent, je bent alleen maar het opnemen of on the road. Ja. En ja, iemand moet ook eens naar het geld kijken. Ja. Dat blijkt dan en die deed <laughs> niet goed gegaan. Er kwam heel veel binnen, maar dat ging ja. net zo hard weer wat uit. Ja. Ja. En daar hadden wij totaal geen zicht op. He, wij hoorden iedere keer maar van... Ja, de installatie is nog niet afbetaald. Ja. Ik denk, we zitten nou... We zitten al vier jaar, spelen we al uh, vijf <laughs> keer in de week. Hoe kan dat nou? Ja, ja. En uh, ondertussen had hij het over... over, over uh, voorschot... Uh, hier vandaan en daar vandaan. En wij zaten op een gegeven moment op 1200 gulden... in de maand. Goed, ja, toptijd. ze ja. Ja. hadden ja. het vol Vredeburg. Dat ja. nee. is niet veel, nee. En, uh, maar uh, het... het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 Er was een soort persoonlijke uh, uh, uh, door al die gedoe met het geld en, ja. en uh, ja. uh, uh, Max ging zijn eigen weg en uh, het was gewoon geen band meer. We waren amper op één nee. foto te krijgen. En, uh, en ja, als nou, je als het was succes ook weer, ja. minder wordt, dan, ja. dan op een gegeven klapt dat. En ja. ik was er ook helemaal klaar mee. Dus ja. Ja. was het gevoel dan heel anders toen je weer doorging, zeg maar, dus negen... nee, ja. we zijn in 1999 weer weer uh, begonnen met uh, oh ja, ja. Pim ja, en, uh, ja, en Max ja, ook. Ja.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 omdat we meerdere rollen nodig hadden voor die, voor die rock opera's, mm -hmm. hebben we ook uh, Edward Rekens gevraagd uh, okay. om mee te doen. Bovendien ja. uh, verving hij op een aantal uh, momenten verving hij Bert Herink. omdat hij dubbele afspraken had met het Songfestival waaraan hij meedeed. <laughs> wij gingen live. Bert Hering en het Songfestival, ja? Bert Hering heeft meegedaan in het aan het Songfestival voor ons. Dus hij heeft nooit uh, okay. ja, uh, ja, ja. de finale ja. gehad, maar uh, ja. wij zouden in uh, Carré spelen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 Dat, dat, is. Dat, is, dat is. Ja, klopt. Ja, dat moet je af. Af. Op, hè? Ja. Ja. ja, nee, ik heb. Ik heb uh, Geen probleem. nog, ik heb, ik heb uh, voor theater, ik heb heel veel voor jeugdtheater geschreven. En ik heb meer geschreven buiten Kajak dan voor Kajak. Ja. En, dus... en moet je als artiest uh, bezig zijn, uh, moet je er stil bij staan dat je zegt: Mijn carrière is nu in een soort later, laatste fase.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 <laughs> nee, nee, nee, nee, daar heb ik geen illusies. Uh, nee, leuk nee, als ik uit de hemel kan kijken. Oh, nou, leuk zeggen, ze dus. draaien Root of nog op de radio. Nee, nee, nee, nee. Nee? nee? Oh, nee. Jammer. Nee, nee, ik, nee, ik heb wel iets van, ik wil het nu waarmaken. Ja. Uh, het is, natuurlijk is het een soort geldingsdram, uiteraard. Ja, ja. Maar niet voor na mijn dood, dat interesseert me echt niks. Nee, nee. En is het gelukt? Mee nou, tevreden? Ik,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 Nee, echt overwogen om te emigreren. Want als de belasting was gekomen. en ja, die had ze afgerekend over datgene wat er bij hem was binnengekomen. Ja, dan hadden we hier niet gezeten, zeg maar. Oh, okay. ja. en, maar ook, ook persoonlijke crashes binnen de band. dat is ook allemaal niet even leuk. Nee. En, dus dat, dat bedoel ik. Met, je hebt hoge pieken, maar ook diepe dalen. En ja. gelukkig zijn de hoge pieken. tot nu toe, voor mijn gevoel. meer dan in de, de, de meerderheid. Ja. Maar. Okay. Um,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 Zeker, ja. Want hier in Nederland zal het zeker moeilijk zijn om te leven alleen van popmuziek Natuurlijk, of zo. Dat kan he? eigenlijk niet. Kan niet eigenlijk. Daarom moet ook iedereen in de band moet er iets naast doen. Ja, dat kan ja. niet anders. Bedoel, ja, dat heb ik ook gehoord. Het wordt steeds moeilijker. Dan ook, gaan we, ja, ja. Ja. Nu speel niet eens. Ga maar eens van je, van je CD-verkoop ja. leven. Succes! <laughs> ja, nee, dat is gewoon niet te doen. En, nee. uh, en wij zitten al in een niche-markt. Met, met kayak. Het is niet ja. dat wij daar, weet je, het is geen route meer. Uh, dus ja. je moet hetgene wat je dan uh, Zeker, wat je ja. doet moet je zo slim mogelijk aanpakken en het proberen zo'n breed mogelijk publiek mee te nemen om er nog iets van te kunnen maken maar uh, het niet de illusie dat je hiervan kan leven in Nederland het is, ik Composite overleef omdat ik zoveel ja. gedaan heb oh daarnaast hè zoals ja. Uh, ja, de musicals en uh, en Yucatec, wat, denk, als je ja. schrijft als ik, er komen nog steeds gelden van 1973 binnen Ja, natuurlijk als componist als heb je dat ja. door Robbie ja. Verleen hoeft zijn leven nooit meer wat nee, te doen voor die nee. ene hit ja. Nou, dat is iets meer dan wat ik uh, omzet. maar uh, Nee, ik bedoel maar. Dus het is, ja, ja, dat is ja. een soort van ja. cumulatief ja, dat is inkomen. Ja. En uh, ja, dat is leuk. wie schrijft dat die blijft, zeggen ze. Oh, ja, dat is ook weer waar. Ja. Dat is een bekend... Uh... Ja, Robbie heeft het ook uh, gekopieerd. Dus dat is een ah, hartstikke uit. Het <laughs> staat op zijn naam. <laughs> Als laatste in het eerste uur van ons interview met Ton Scherpersheel... het nummer McArthur Park van Richard Harris...